Van 12 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het RIVM zegt dat ziekenhuizen alert moeten zijn op asielzoekers die de MRSA-bacterie bij zich dragen. Ze moeten worden gescreend. Tot nu toe is de MRSA-bacterie bij twee vluchtelingen ontdekt. Zo'n 10% van de mensen die met die patiënten in contact waren geweest, bleek ook besmet. De bacterie is vooral gevaarlijk voor patiënten met een verminderde weerstand. GroenLinks-leider Klaver noemt mensen die raadsleden bedreigen eikels die keihard moeten worden aangepakt. Hij reageert daarmee op de twee autobranden in Wormerland. Die daarbij branden auto's uit van de fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad en zijn vrouw. De fractievoorzitter noemt de branden een aanslag. Volgens hem is er een verband met het debat vanavond over de komst van asielzoekers naar Wormerland. In Jemen is volgens artsen zonder grenzen vannacht een kliniek getroffen... bij een luchtaanval door de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. er slachtoffers zijn geval is niet bekend. Begin deze maand werd een kliniek in Afghanistan gebombardeerd... door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. En daarbij kwamen zeker 30 mensen om het leven. De politie heeft de moeder van een overleden baby uit Papendrecht opgepakt. Ze wordt verdacht van het doden van haar dochtertje. Het meisje van negen maanden was onwel geworden. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis en ze bleek overleden aan een misdrijf. Het Rechtshof in Den Haag heeft de eis afgewezen van de FNV dat de loonafspraken voor ambtenaren ongeldig moeten worden verklaard. De vakcentrale zegt dat de loonsverhoging in het loonakkoord van juli ten koste gaat van de pensioenopbouw. Het gerechtshof vindt van niet. Het weer. Droog, veel zon, later wat hoge bewolking. Het wordt van 15 graden in het noorden tot misschien tegen de 20 in het zuidoosten. Morgen is er veel bewolking en valt er mogelijk wat regen. De temperatuur zal iets lager zijn. Dit was het. N DFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, het is uh, dinsdag vandaag. Mooie dinsdag trouwens. Prachtig weer buiten. Het is echt heerlijk als je dan buiten kijkt. Al die prachtige herfstkleuren en zo. Oh, wat een plaatje. Er zit ook een plaatje tegenover me trouwens. Hallo oh, Imka. Goedemiddag. Goedemiddag Zoutvoort. En goedemiddag omgeving en goedemiddag wereld. Want uh, ja, wereld ook. En die luistert mee. Via internet. Ja. Je kunt ons uh, overal ontvangen. Hè, als u dat wilt. Uh, als u nog niet de CFM app hebt. Kunt u hem downloaden. Geheel en al oh, gratis. Um, op uw telefoontje. En dan kunt u ook via de app meeluisteren. U kunt natuurlijk via de uh, computer kijken via wwwzfm livenl Kunt u ons nog zien ook? Nou. <lacht> uh, voor mij wij zie je alleen maar van achteren, maar uh, uh, die imkamer. Oh, die zit volop in beeld hoor. <lacht> ja, licht. Ze heeft het ook speciaal opgemaakt vanmorgen. Een mooi uit. Het ziet eruit als een filmster. <lacht> ja. En. Uh, wat is de datum eigenlijk vandaag? Weet ik eigenlijk niet. De 27 oh ja, toch. Ja, kan het toch goed onthouden. 27 oktober vandaag. Het is 12 uur geweest. Sterker nog, zo'n 5 over 12. En we gaan uh, maar eens beginnen met uh, lekkere muziek. Want we hebben weer heel wat klaarstaan hoor. En uh, vanavond, als u vanavond naar uh, Umberto Tan krijgt en uh, kijkt in RTL uh, uh, Late Night of zo. Daar komt die gast, Tom Jones. Wist je dat? Oh, dat wist ik niet. Oh, ja, kijken. ja, ja kijken. Tom Jones komt gast gasten. Gaat hij vertellen over zijn nieuwe album. En hij heeft een, een nieuw album gemaakt. En dat is heel apart. Ik heb het, uh, ja, ik heb het gisteren eens even doorzitten luisteren. Maar er staan natuurlijk echt wat oude oude typische Tom Jones. Uh, uh, power en, en, en rockstukken op maar ook hele andere dingen. Dus he, heel heel akoestisch ook. Beetje ook een beetje richting ja, waar hij vandaan komt hè, Wales. Nou, en zo. Ja. Leuk. hoor. Ik ja, ben benieuwd. Ja, het is heel leuk. Ik moet eens even kijken. Een album heet, uh, het album van Tom Jones, heeft, uh, Tom Jones heet Long Last Suitcase. Terwijl een, uh, lang vergeten een lang verloren koffer. Vandaar misschien ook die, die uh, toch wel een beetje traditionele leuke liedjes die erin Nou, laten we het er eens heen <lacht> draaien. Dit heet Razor Ruckus. Well I caught one in my cornfield. One had a bushel, the other had a pig, one had a rooster around his neck. Zo leuk, ik vind het gewoon lekker. Dat, is dus, dat verwacht je helemaal niet van Tom Jones dit. En uh, dit is zo'n leuk liedje, Razor Ruckus. En zo staan er nog een aantal van die, uh, die is ook een paar hele heftigere dingen hoor, uh, staan erop. Maar uh, het is een heel veelzijdig album geworden. Nou, vanavond uh, kunt u hem dus uh, zien uh, bij RTL4, bij uh, Umberto Tan. Uh, daar zit hij in de uitzending vanavond en uh, zal hij ongetwijfeld over dit album praten. A long Lost Suitcase. Voor alle Tom Jones fans. Echt leuk. Ja, nog een klein stukje. Nou, één eindakkoordje nog. Hoppa. En um, een liedje. Ja, dat is een liedje van George Harrison. Ook zijn muziek staat sinds kort in de streaming audio. Samen met Paul McCartney en Ringo Starr heeft hij dit opgenomen als... Legend of John Lennon. Well, they cheated you like a dog. en ik zei Legend, maar dat is onzin natuurlijk. Een ode aan John Lennon en Paul McCartney zingt mee in de koortjes, jawel. En Ringo ook, doet ook mee, tamorijn geloof ik, en zelfs op drums, als ik het goed heb. En in ieder geval een ode aan John Lennon, dus All Those Years Ago. Dan is het ook alweer bijna kwart over en dan weet u wat er gaat gebeuren. Hè? Ja. ja, het gaat ook nog gebeuren ook. Oh, je houdt het niet van possible. Ja, het komt er allemaal aan. Het komt er allemaal aan. 3 in 1 en zo en het nieuws en weet ik het allemaal niet wat we vandaag hebben. Bioscope-agenten hebben we ook nog. Ah, het wordt gewoon weer een feestje. En, het, en dan dat mooie weer buiten, jongens. Dat is toch ongelooflijk. Ik zit gewoon... Daar word je echt, echt vrolijk van, vind ik. Nou, het eerste nummer wat we is, is niet zo vrolijk, maar... In een... is vandaag van Andy Fairweatherlow Lowe en The Eamon Corner. Die Eamon Corner, kent u ze nog? Ja, vast wel. Als je een beetje thuis bent in de, in de 60s uh, dingen, dan, uh, dan, dan weet je het wel. Andy Fairweather Low, dat was de zanger. Uh, gitaar was Neil Jones. Dan saxofoon Alan Jones. Blue Weaver speelde toetsen. Tenor saxofoon Mike Smith. Bassgitaar Clive Taylor. En drums Dennis Byron. Die uh, Eamon Corner was een Welsh uh, muziekgroep, dus een groep die uit Wales kwam. En in 1966 in Cardiff werd opgerecht door onder andere Andy Fairweather Low. De band is genoemd naar een gelegenheid in Cardiff, die Eamon Corner... waar uh, iedere dag uh, Dr. Rock soulplaatjes uit de Verenigde Staten draaiden. Ja, weet je dat ook maar weer, hè? Allemaal dat soort dingen. Grote hits hadden ze natuurlijk. Uh, die Eamon Corner maakte bluesy, jazzy muziek uh, voor, uh, gemengd met rocks. Maar uh, moest uh, Van Vladeleubel ook aan de commercie denken. Eamon Corner verhuisde uh, gedurende hun, uh, leven, hun bestaan naar Londen. Al waar hun schare fans uh, wachtte. En deze fans waren er de oorzaak van dat hun eerste single, de Gin House Blues, de Britse hitparade instormde. Die hoorde u net ook de twaalfde plaats bereikte na zeven singles en drie langspeelplaten was het alweer voorbij. De band had nog wel een optreden in de film uh, Scream and Scream again en Amy Corner nam in eerste instantie uh, uh, op voor DRAM uh, Records en later voor uh, Immediate. Bentje heeft niet zo gek lang bestaan dus, maar het was wel leuk. U hoorde achtereen volgens Gin House Blues, Paradise is Half as Nice... en als laatste Hello Susie, Jawel. En dan krijgen we nu een hele nieuwe single, Finding Out More... Van Heaven. Dat is de volgende. En daarna komt het nieuws. Jawel, weet je dat ook weer. Het is altijd handig als je dat weet wanneer het nieuws komt. Oké, okay, finding out more. This. zonder E daartussen. Dus H-E-A-V-M als je het zoeken wil. Nummer heet Finding Out More. Het is mooi. Ja, tuurlijk is het mooi. Fantastisch. Gewoon. Oké. Okay. Het nieuws bij Rem Zandvoort met MK Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 27 oktober 2015. Onverslaanbaar lijken de Sandvoortse deelnemers bij het Nederlands kampioenschap garnalenpellen. Voor de zesde maal streden kandidaten op zaterdag 24 oktober om de snelste garnalenpeller van Nederland te worden. De wedstrijd is in strandpaviljoen Thalassa, terwijl Vrienden van de garnaal in traditiegetrouw toezicht houdt en de jurering doet. Zij heeft 50 kilo ongepelde geleedpotige schaaldiertjes aan laten rukken. Er zijn twee categorieën, prof- en recreatiepellers. De deelnemers komen uit alle windstreken, zelfs helemaal uit Stellendam, Wierde, Curaçao en Duitsland. Na enkele voorrondes breekt de finale aan. In de categorie profpellers wint de Zandvoortse Marijke Steenman. En bij de amateurs is haar plaatsgenoot Linda Bol de snelste. Ze krijgen een beker, een dinercheck en de eeuwige roem. Op 31 oktober worden twee topfilms gedraaid tijdens de Wild Cinema Experience op Circuit Park Zandvoort. Tijdens deze drive-in bioscoop is er gelegenheid om een snelle hap te halen en ook de mogelijkheid om lekker wat popcorn te kopen ontbreekt niet. Geel in de lijn met de unieke locatie wordt om 6 uur Fast and Furious deel 7 vertoond. Een razendsnelle actiefilm vol spectaculaire stunts en snelle auto's met Vin Diesel en Paul Walker in de hoofdrol omdat het, omdat het op 31 oktober ook Halloween is... is de tweede film van de avond geheel in deze stijl. Om kwart voor tien wordt World War Z gedraaid. In deze apocalyptische actietriller... zoekt Brad Pitt naar een remedie voor een wereldwijde epidemie. Kaarten voor beide films zijn verkrijgbaar bij, bij VVV Zandvoort... aan 17,50 per personenauto per film. En Iedereen die voor 26 oktober zijn ticket koopt... maakt kans op gratis entree, popcorn en een drankje. Het geluid voor de films wordt uitgezonden via een vooraf verkregen FM-frequentie op de autoradio. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een leuke attentie. Voor meer informatie kijkt u op www.wildinzandvoort.nl www Als eerste in Nederland heeft PWN een innovatieve klappoort voor ruiters in gebruik genomen. In tegenstelling tot bestaande klappoorten werkt deze elektrisch. De energie komt van een windmolentje en een zonnepaneel. Hij is bedacht en ontworpen door Akon in samenwerking met twee bedrijfjes. De poort is onderdeel van het ruiterpad langs het fietspad Duinpieperpad. Natuurbeheerders zetten grazers in, in, uh, om natuurgebieden open te houden. Door die terreinen lopen ook vaak ruiterpaden. Klappoorten in de afrastering bij ruiterpaden zijn ervoor om te zorgen dat de graas, het grazend vee binnen de hekken blijft. Normaliter wordt een klappoort door een ruiter met de hand bediend, zittend op een paard. Na passage sluit de poorten de klappoort weer achter zich, een hele manoeuvre. Met deze nieuwe vinding gaat de poort elektrisch open via een drukknop... en na passage van ruiter en paard op dezelfde wijze weer dicht. Op de poort zit een beveiliging, op dat niemand bekneld kan raken. De schuifpoort staat op een stelkomplaat. In het huis in de duinen is vanaf vandaag de strandtentreplica te zien... Dit is een strandtent zoals deze op het strand stonden vanaf 1908 tot midden jaren 30. De strandtent is een initiatief van, Mich die, van Michiel Drommel... die samen met Hans Molenaar de tent heeft gebouwd. Afgelopen zomer heeft de tent enkele maanden in het Zandvoortmuseum Museum opgesteld gestaan. U kunt de strandtent bezichtigen in de grote zaal van het Huis in de Duinen. Tijdens uw bezoek kunt u uitleg krijgen van Michiel Drommel... op de foto gaan in jaren 20 kleding... en op het terrasje van de strandtent een glaasje limonade nuttigen. De strandtent zal tot en met aanstaande vrijdag te bezichtigen zijn. Dit was het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt volop en het is momenteel 14,3 graden Celsius. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter, maar het blijft droog in Zandvoort. Vannacht koelt het af tot 9 graden en de wind is matig, windkracht 4. Morgenochtend begint de dag bewolkt en is de temperatuur ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en het blijft het droog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 15 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond de 9 graden hangen. De wind draait uit het, uh, waait uit het zuidoosten en is vrij krachtig, windkracht 5. In het weekend neemt de kans op de zon weer toe.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 Ja, voorboden van uh, waarschijnlijk toch wel haar nieuwe album wat eraan gaat komen. Vermoedelijk de titel 25, want zo oud is ze intussen. Dus ja, ze noemt altijd albumjes naar haar uh, leeftijd. Hè. Het eerste was 19 en het tweede was 21. En nu waarschijnlijk 25. Maar dat weet ik niet zeker hoor, dat las ik ergens. Dus uh, als ik lieg, lieg ik dan in commissie <lacht> natuurlijk. Aha. Ja, mooi hè, mooi jonger. Ja, ja, ja toch to to bekruipt mij het gevoel eerlijk gezegd dat ik haar eerdere dingen beter vond. Ik vond, ik vond het leuk dat ze altijd een beetje klein was, met met euh, niet zoveel bombastisch gebeuren ja, erachter. Is, ja. Ja. En uh, sinds ze natuurlijk die James Bond tune gedaan heeft, Skyfall, met zo'n zo uh, zo bombastisch orkest erachter, dat, dat vind ik een beetje jammer. Ik, ik vind het er eigenlijk leuker als ze gewoon achter de piano met een bas en een drum. Maar dan is ze ook leuk. Ja. Ik vind dit ook mooi. Ja. Maar stem leent zich hier wel voor. Ja. ja. ja. Nou, ja. ik ben er niet zo gek van, als ik eerlijk ik ben. Wel. Maar oké, okay. <laughs> dat is prima. Dat, dat, dat is. Jij wel. En daarom was het ook het liedje van Sidekick natuurlijk. Mm -hmm. Toch? Ja. Zeker weten. Daarom had je het ook gekozen. Ja. Nou, ben benieuwd wat we twee uur krijgen als liedje van de sidekick. Wat je dan uh, voor ons in petto hebt. Dus dat houden we nog even geheim, dames en heren. Dat doen we nog even strakjes. Maar het komt wel. Dat kunt u van op aan. Dat komt, het komt allemaal wel. I might never be in I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers, but I can be the one, be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Every time we go out, oh, yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. Baby, van One Direction en uh, dat noemen we het heet de perfect nou, ik vind het wel een perfecte dag eigenlijk vandaag, tenminste tot nu toe prachtig weer. dit is Tennessee en die proberen Donna te bereiken verkeerd op je fiets gaan zitten, hoor, om dit te zingen. Dan zie ik het niet gebeuren. Maar ik heb het zitten een aantal, zei het nou niet met dezelfde meneer, maar eh, ik heb het ze wel live zien doen een paar, een paar jaar geleden. En het, een nieuw lid van de band, en die kon het ook, hoor, die deed precies hetzelfde. Dit is Marco Borsato, met zijn nieuwe. En het heet Mooi. Hoe val je in slaap Hoe begint je dag Open je je ogen met een traan of met een lach En kijk je om je heen En zie je dan de zon Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond En leef je voor geluk of sterf je van verdriet? En voelt dat als een keuze? Of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit. Of dat de waarheid is of niet. Het is hoe jij het ziet. say je hebt is de cirkel rond zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond krijg je wat je wil of zelfs meer dan wat je vroeg ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg raak je verwonderd van de sneeuw van het ruisen van de van de vogels, van het lachen van een kind. Creëer je je geluk, op binnen in jezelf. 25 jaar alweer druk bezig. Uh, elf keer het Singo Dome uitverkocht. Wie verziert dat ze. gaan geloof ik 16.000 man in. Dus dat maal 11. Uh, het zijn uh, 176.000 mensen of zo. Die dan naar die concerten gaan. Nou, verdeeld over nu. En nu zijn er zes geloof ik. En in maart nog vijf. Dus... Uh, net andersom hoor, dat er nu vijf zijn in maart nog zes, dat, dat wil ik even afwezen. Maar in ieder geval. Het is een nieuwe single. En er zal ook wel weer een nieuwe CD aankomen dan, denk ik zomaar. Als die er al niet is trouwens. Zelfs kijken of die er al is. Ja, nieuwe CD. Mooi. Marco Bosato. Jawel. Uh, en nog een Nederlandse jongen die een nieuwe CD uit heeft. En uh, die zag je vorige week nog live bij Humberto Tan. Alberto, I don't want you to follow. I want you to leave. We are down in a hollow. I can't feel my feet. Feels like my legs are broken and they can't. van uh, de band van Ilse, Ilse de Lange nu uh, geheel en al zelf doorgebroken Met een oh nieuw album en uh, dit nummer heette Help Me Stand Nou, ik heb er nog één en die kunnen we helaas niet helemaal draaien want ja, het nieuws komt straks het NOS nieuws komt natuurlijk onverbiddelijk om één uur komt dat erin dus we kunnen het niet helemaal meer draaien, maar goed, we doen toch een stukje All of My Heart van ABC tot aan de andere kant van het nieuws. Once heart.